Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie verdachten van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag... worden verdacht van moord of doodslag. Op 7 december was het groot nieuws. Door een explosie stortte verschillende woningen in een appartementencomplex in. Daarbij kwamen zes mensen om. Uit onderzoek van de politie is duidelijk geworden dat de verdachten brand hebben gesticht in de bruidsmodewinkel op de Begane Grond. Ja, wat uit onderzoek naar voren is gekomen is dat er 200 liter benzine is gebruikt bij de brandstichting. En dit is uitgegoten over de bruidsjurken en daarna aangestoken. Het is nog niet duidelijk hoe die brand uiteindelijk zorgde voor de enorme ontploffing die erop volgde. Het begrotingstekort is wat minder groot dan werd gedacht. Gedacht. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau komt het tekort dit jaar uit op ongeveer 1,8%. Eerder werd dat gat in de begroting geschat op 2,5%. Een beetje goed nieuws dus, maar het tekort zal wel groter worden. Mijn economie-collega Roland legt het uit. Het CPB geeft wel een dikke waarschuwing. Ze zeggen ja, op lange termijn loopt het tekort wel op. De inkomsten door belastingen lopen ook wel terug en de uitgaven lopen juist op. Denk aan bijvoorbeeld de plannen voor het halveren van het eigen risico. We hebben te maken met vergrijzing, dus de AOW kost meer en er moet meer geld naar Defensie. Nou, verder hebben we te maken met een onvoorspelbare wereld en worden ook gewezen naar het presidentschap van Trump. Wat voor grilligheid zorgt en dat maakt ook de financiële markten en de economie in Nederland wat onzeker. En Go Ahead Eagles kan vanavond geschiedenis schrijven. Dan moet de club uit Deventer in de KNVB-beker nog wel even winnen van PSV om door te stomen naar de finale. Het is 60 jaar geleden dat dat gebeurde. Het is sowieso al een topjaar voor de club, zegt de technisch manager. Tot op heden vind ik het al hartstikke goed en knap wat we hebben laten zien. Ik denk dat we heel goed onderweg zijn. We leven eigenlijk eerlijk gezegd een beetje boven onze stand. Maar goed, daar is helemaal niks mis mee. Go Ahead en PSV moeten zaterdag trouwens ook weer tegen elkaar spelen. Dan voor de gewone competitie. Heb ik nog het weer. Het is een zonnige middag bij 10 of 11 graden. Vanavond komt er weer regen. Het komt vannacht af tot een graadje of 4. Morgen is het overwegend grijs met opnieuw wat buien. Bij dan maximaal 5 tot 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Punt 9